Het is nieuws van 12 uur. Katrien Straatman met het n konaal het Franse Openbaar Ministerie wil oud president Sarkozy vervolgen... wegens gerommel met campagnegeld bij de verkiezingen van 2012. Die mededeling komt op een gevoelig moment voor, voor Sarkozy... omdat hij zich onlangs kandidaat heeft gesteld... voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Mocht hij dan worden gekozen en de zaak is nog niet voor de rechter gebracht... dan is hij immuun voor vervolging. Het is aan de Franse onderzoeksrechter om te beslissen... of er ook echt een rechtszaak komt tegen Sarkozy. Een man die zaterdagavond in coma raakte na een vechtpartij op de Wallen in Amsterdam is overleden. De 32-jarige man uit Voorthuizen probeerde die avond met een groep vrienden een ruzie te sussen. Het slachtoffer werd tegen de grond geslagen. De daden zijn weggelopen en nog niet gevonden. Daarom worden getuigen gevraagd zich te melden. Een Rotterdammer van 42 is opgepakt vanwege de spanningen in de Turks-Nederlandse gemeenschap. Hij wordt verdacht van opruiing, belediging, bedreiging, haatzaaien en vernieling. na de mislukte staatsgreep in Turkije. De man heeft zijn bedreigingen volgens de politie zowel persoonlijk als via sociale media gedaan. Hij is vanochtend opgepakt. Het is de eerste arrestatie in het onderzoek naar de spanningen onder Turkse Nederlanders. De politie verwacht meer aanhoudingen te doen. Landelijk zijn sinds de koepoging 175 meldingen en aangiften gegeven. Gedaan, vanwege zaken als bedreiging en vernieling, waarvan ongeveer 80 in Rotterdam. Net als bij de Olympische Spelen doet er ook aan de Paralympics in Rio een vluchtelingenteam mee. Het team bestaat uit twee atleten, een Syrische zwemmer en een Iraanse discuswerper. De Paralympische Spelen in Rio beginnen aanstaande woensdag. Het weer, vanmiddag vanuit het westen steeds meer opklaringen. De zon breekt dan goed door, het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het in het oosten zonnig, in het westen zijn er meer wolken. Het is dan droog en 21 tot 25 graden. Woensdag en donderdag nog wat warmer. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4, Rotterdam richting Amsterdam, tussen Ippenburg en Leidschendam, drie kilometer Philip, er staat een auto in brand.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 Luistert naar Zandvoort Luncht. Dagelijks live bij ZFM's tussen 12 en 2 uur. een hele smakelijke lunch toegewenst op deze zonnige, inmiddels zonnige maandag. En natuurlijk hier aanwezig uh, mijn vaste zaakje Dolly ten En we hebben ook een uh, dame die voor ons speciaal het nieuws gaat uh, voorlezen... Om, uh, rond de klok van half 1 en half 2. En wij verwelkomen Sandra Lissenberg. Sandra, welkom. Dankjewel. Ja, welkom. Wat gezellig dat je er bent. Ja, dat vind ik ook. Ja, uh, jij woont ook in Zandvoort? Ik ben geboren en getogen in Zandvoort. Jij bent een echte Zandvoort, dus, dus ik ken alle burgers uh, van voor en van achteren. Geluk, gelukkig niet. <laughs> maar wel de, de oude garde, zeg maar. Toch? Uh, ja, ik ben niet zo oud nog. Maar nee, ben... maar ik bedoel, uh, dat hoeft ook niet. Je hoeft ook niet uh, zelf oud te zijn om oudere mensen te kennen. Uh, als ik het bijvoorbeeld heb over de stadsomroepen. Uh, dat, soort, dat soort figuren zeg maar, die hier in Zandvoort allemaal rondlopen. Ja, zeker. Joop van Es natuurlijk. Die ken ik ook. Die gaan we <laughs> oh, als het goed is gaan we hem spreken straks. Hè? Leuk. Ja. We hebben natuurlijk ook muziek. En, uh, ik ga maar beginnen met een oudje van de Beatles. The Night Before. En Ringo Starr natuurlijk met The Night Before. Sandra, uh, jij zei net tegen mij van uh, je moet me gewoon niet stoppen nu, hè? toch? <laughs> dat je gaat nou als een speer, je gaat nou door hè, met uh, Niels verzamelen, doe je samen met Dolly. En uh, je vertelt me dat je ook uh, muziekliefhebster bent. Dan is die titel uh, die, die ik nu ga draaien, zeg maar, van Queen niet, zo maar toevallig, toch? Dat als jij niet meer te houden bent en je bent niet te stoppen. Nou, dan uh, past dit nummer er prachtig bij. Inderdaad. Is ook heel lekker in de auto. <laughs> Oké. Okay. Oh, wacht even, dit is maar nog niet, jou. <laughs> oh. Ja, dit wel. Dit is het. Defying the laws of gravity I'm a racing car passing by A sonic Woman. van Sandra Lissenberg. Uh, misschien heeft ze straks ook nog een, uh, het liedje van de Sidekick. Dat moeten we ook nog met hem bepraten. Want we hebben later, na het nieuws van, van half 1 en ook na het nieuws van half twee uh, hebben we altijd een, een liedje van de Sidekick. Dan, dan uh, ja, kiest de Sidekick haar echte favoriete liedje. En dan draaien we dat zodra het nieuws en weer is afgelopen. Dus Sandra denkt er vast eens even over na. Welk nummer je nou echt zegt van nou die moet er vandaag in. Dan komt het helemaal goed. Oh, dat wordt heel moeilijk. <laughs> ja, maar ik wil het je ook niet te makkelijk maken. Ik, uh, ik heb hem door. <laughs> ja. uh, we gaan eventjes uh, wat, wat serieuzer in het waar beluisteren. En kennen jullie uh, Lara, of Lara Fabian? Nee. Zing? nee. Het is, een, het is een Belgische dame. En als je haar hoort zingen dan denk je ook een beetje aan Celine Dion. En dit is een heel bekend klassiek stuk. Mm -mm. En dat heeft zij betiteld als het Adagio. Klassiek stuk adagio Lara Fabian. een Belgische dame trouwens nou, dit zijn natuurlijk de Beach Boys. En toen gaf ik haar een kusje. Dat, was, uh, of dat waren de Beach Boys met een uh, gauw oude uit de jaren 70. hele wat mensen denken: ja, dat zijn jaren 60. Nee, nee, nee. Ook begin jaren 70 hadden zij de meest grote hits. Uh, onder andere natuurlijk uh, Good Vibrations en al die bekende nummers uh, van de heren Beach Boys. Ik ga ook even een, een uh, jazzy stuk draaien. Uh, omdat ik hier af en toe op zondag ook jazzmuziek draai uh, in het programma. Dus. Uh, ZFM Jazz. Uh, vind ik het leuk om dat uh, uh, tijdens Stansford Lunch ook een keer te doen. Nou, uh, wat dacht u van uh, Andy Williams met The Look of Love? We zeggen, zeg, wat heeft dat met jazz te maken? Nou, alles wat je een beetje swingend zingt, improviserend zingt, dat is eigenlijk jazz. Want jazz is niets anders dan uh, improvisatie. Nou, Andy Williams, hij leeft helaas niet meer, maar hij heeft ons prachtige muziek nagelaten, waaronder deze. Dat is natuurlijk een stuk van Burt Bacharach en Hal Davis. A look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. I can't erase Be mine tonight Let this be just the start of so many nights like this Let's take a lover's mouth And then seal it with a kiss. They win. Andy Williams, The Luke of Love. Ja, afgelopen uh, vrijdagmorgen, uh, luisteraars, hadden we tijdens de Watertoren Sport... wat wordt gepresenteerd door Henry Rukert, hadden we een speciale gast. Dat was Leon de Graaf. Uh, voor mensen die dat helemaal niet zeggen. Leon de Graaf was in de jaren 60, eind jaren 60, razend populair... omdat hij een grote hit had met het volgende liedje. <middelijks>: Love Dat hij was hier afgelopen zaterdag te gast. Hij is inmiddels ook uh, ja, natuurlijk wat ouder geworden. Uh, maar zingt nog steeds. Hij entertaint mensen nu gewoon op feesten en partijen. En dan zingt hij niet alleen maar uh, Engelstalig. Maar ook Nederlandstalig. Dat hebben we kunnen horen. Hij zong hier bijvoorbeeld live een liedje van Jules de Korte. Nou, voor wie dat niet zegt. Dat was de man die uh, van ik zou wel eens willen weten. Waarom zijn de wolken zo hoog? Enzovoort. Waarom is het water zo diep? en zo. Nou, dat oude liedje van vroeger... Dat begeleidde hij zichzelf bij op de, op de toets hier die we hadden aangesloten. Dat was erg eh, gezellig allemaal. Hij heeft ook nog iets met sport, met voetbal. Dus nou ja, dat eh, kwam in die uitzending natuurlijk allemaal prachtig naar voren. Voordat eh, zo dadelijk eh, onze Sandra het Niels gaat voorlezen... Eh, gaan we nog even een eh, gezellig muziekje opzoeken. Eens even kijken wat ik allemaal nog voor u heb, luisteraars. Ik ben vandaag een beetje in de, in de, in de, in de sfeer van, van, van toch oude muziek. Nou, dat ben ik meestal, ik meestal eigenlijk... Who's gonna drive you home? The cars. Who's gonna tell you when it's two? so great You can't go on Thinking Nothing's wrong Drive You Home This Morning. Om op tijd te zijn, luisteraars. Uh, ja, voor het nieuws natuurlijk. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Sandra Lissenberg. Op de ranglijst van het Schoonste Strand van Nederland... staat Zandvoort op een prachtige 14e plek van de 46 genomineerden. Dit is ruim voor Scheveningen, Bloemendaal en Wassenaar. Zandvoort is nummer 3 geworden bij het onderdeel Meest Bezochte Stranden. De winnaar van de Schoonste Strandenverkiezing 2016 is het Strand van Noord-Beveland. In totaal brachten 18.000 mensen hun stem uit. Het college van Zandvoort heeft ingestemd met het ontwerp van de herinrichting van het stationsplein en de herprofiling van het koperpasserel in Zandvoort. Deze twee deelprojecten maken onderdeel uit van het project Entree Zandvoort om de openbare ruimte tussen het station en het strand aantrekkelijker te maken. Zaterdagavond heeft Jan Lammers de waarderingspeld van de gemeente Zandvoort opgespeld gekregen. Burgemeester Niek Meijer spelde Lammers de speld op... na een bijzonder geslaagde rijdersparade van de historic Grand Prix... door het centrum van Zandvoort. Ja, Lammers is al 45 jaar verbonden aan de autosport en het circuit Zandvoort. Sinds 1973 is hij coureur op nationaal en internationaal niveau... met als resultaat succesvolle prestaties. Volgens de burgemeester heeft Lammers meer dan 350 races... nationaal en internationaal gereden op meer dan 100 circuits over de hele wereld.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 Op de Wagenweg in Haarlem is maandagochtend een meisje op de fiets gewond geraakt. De scholieren werden aangereden terwijl ze vanaf de Wagenweg over wilden steken naar de Van Limburg-Stierumstraat. Het ongeluk gebeurde rond kwart over acht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De Wagenweg was door het ongeval deels gestremd. Een agent heeft het verkeer geregeld zodat automobilisten het ongeval konden passeren. Zondagochtend heeft een fataal eenzijdig ongeluk plaatsgevonden in Vijfhuizen. Het betrof een 40-jarige motorrijder die nog door onbekende oorzaak... onderuit is gegleden tegen een verkeersbord, Geklapt en daarna in de berg terecht is gekomen. Ondanks pogingen de man te reanimeren is hij ter plekke overleden. of geen weer, zomer of hardje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Dit is het weer volgens Rico Schreuder. Na een wisselvallig weekend ziet het weerbeeld er deze maandag weer beter uit. Er zijn weliswaar wolkenvelden, maar er zijn zeker perioden met zon. De wind waait matig uit het noordwesten, maar geleidelijk wordt de wind zwak... en de temperatuur stijgt naar ongeveer 21 graden. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en blijft het droog. De zwakke wind wordt geleidelijk zuid en de temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen is het prachtig nazomerweer met veel zonneschijn. Het blijft droog en bij niet meer dan een zwakke zuidenwind stijgt de temperatuur naar een warme 24 graden. Morgenavond en in de nacht naar woensdag is het helder droog. Het koelt af naar een graad of 15 graden. Lied, het liedje van de Site van Sandra. En uh, ja, uh, ik ken die plaats ergens van: Zandvoort aan de zee. Dolly. Ja. Dit is volgens mij voor jou ook bekend terrein, of niet? Zandvoort aan de zee. <laughs> Heb je dat ja. van gehoord? De, de, de, <laughs> er ligt er ergens de, begin, de, kus, ja, de kus bij een muil of zo. Het begint inderdaad. een belletje te rinkelen. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> hey, de Persadina Dream band, Sandra, uh, uh, hoe, hoe, hoe, hoe kom je erop? Want, uh, uh, ik vind dit uh, een van de, de... Meest zwingende nummers die er ooit over Zandvoort is uitgebracht. Er zijn er natuurlijk nog meer. Ja. Maar nadat ik het niet of het weer had gelezen, ja, uh, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Graag deze week had het nog, dus kom gezellig allemaal. Ja, want die van uh, uh, Patrick van Kessel is ook leuk. leuk. Parel ja. aan ja. de Zee. Die kunnen we misschien straks wel doen. Oh, als tweede liedje? Ja, dan toch? is het uh, een de... liedje van jullie samen. Van dan. ons beiden. Ja. ja, goed idee. Patrick van Kessel. Hmm, nou, ja. Met Johnny Kraaijkamp samen. Ja, ja. Oh, ja? met, met z'n tweeën. Het ja. Ja. heel, heel leuk, ze gezellig. Ik gewoon je boos zeker dat hij niet mee mocht noemen. Uh, junior. <laughs> oh ja, junior, <laughs> ja. Dus even kijken hoor. Uh, we gaan even ja. OJ, OJ. We gaan even wat van de OJ's draaien. This is CM Zandvoort and my name is Larry. Lekker zwingende muziek van de OJ's. We gaan even een, een promotiedingetje draaien van zo'n Zwen. Die wordt op dit moment, luisteraars, geopereerd aan, aan zijn buiken. Hij, hij is vreselijk afgevallen. Meer dan 70 kilo. En op dit moment wordt. Uh, ja, dan hou je altijd wat overtollig huid. Hou je over. Hij is nog erg jong, 23. Dus het valt bij hem allemaal wel mee. Maar toch wil hij. Uh, ja, uh, ook die overtollige huid kwijt. Dat kan ik goed begrijpen als je 23 bent. Maar het is best wel een hele zware operatie. Dat wil zeggen, uh, de operatie is zeer pijnlijk na afloop, zeg maar. Uh, omdat je een enorme buikwond krijgt natuurlijk. Uh, maar Sven die uh, heeft een leuke uh, demo opgenomen met allerlei liedjes. Dat zingt uh, hij allemaal live. Uh, hij begint met Douwe Bob en dan uh, Siled Sealed, Seal Delivered van Stevie Wonder. Nou, luister maar. Sven Davis. to next level and start the spaceship up Ja, Sven Davis, ik zei het net al, op dit moment wordt hij geopereerd. Maar nu, nu, zeg maar, op de radio net natuurlijk nog niet. Hè. <laughs> Toen had hij alles, alles eigenlijk, kon hij nog bijzetten. Met een medley met allerlei bekende hits, zeg maar. We gaan eventjes ons heel rustig houden nu. Dat doen we met Eagles. Take it easy. Die nog moeten lunchen een, een hele smakelijke lunch toegewenst. En heeft u al gegeten? Dan een goede bekomst hoor. Well, The sound of your own wheels Zulke fantastische adviezen af. Doe het rustig aan. Take it easy. Ik weet nog wel, vroeger kende ik iemand en die, die zei: Take it easy. And if you can take it easy, take it any way you can get it. Uh, neem, het, neem het zoals het komt, bedoel je? Zo'n beetje. Is dat vrij vertaald goed? Uh, uh, anyway ja. you can get it, ja. Uh, neem de dingen zoals ze komen, toch? Ja, ongeveer, maar dan met wat uh, <laughs> dan humor. Hè? <laughs> met een dikke vette knip Met een ik. dikke vette Ja. Knippel, uh, uh, uh, ja. Uh, uh. Eagles, ja, uh, ook zo'n groep die je eigenlijk nooit verveelt als je ze draait, want uh, ja, fantastische nummers hebben ze gemaakt. Uh, ik, ik kijk naar buiten, ik zie er helemaal niks van. Maar de marmelade uh, die zien het wel, die zien de regen. En we horen de de klappen er ook nog bij. Marmelade Gruber de jaren 70. Obla die obla, daar van de Beatles, daar maken we zo'n grote hit van. Uh, Rainbow, ook zo'n hit van de Marmalade. Reflections of my life, niet te vergeten. En dit is een uh, wat ruiger uh, liedje. We alweer 1 uur luisteraars. Zo hard aan het gaan. We gaan eruit uh, met nog een stukje muziek. Daarna, natuurlijk, uh, nieuws en reclame. Allemaal tot straks. Tot na het nieuws.